De noodlijdende Amerikaanse overheid heeft volgens de jongste cijfers nog ruim 73 miljard dollar in kas. tv zender CNN meldt dat Apple rijker is. Het computerbedrijf van Steve Jobs heeft volgens officiële cijfers ruim 76 miljard dollar in cash en direct verhandelbare waardepapieren. Amerikaanse media hebben steeds meer kritiek op het optreden van politici die er maar niet in slagen om een compromis te bereiken over een plan om de Amerikaanse staatsschuld op orde te brengen. De Amerikaanse Senaat heeft de afgelopen nacht niet ingestemd met een plan van de de Republikeinen om het schuldenplafond te verhogen. Enkele uren voor die stemming werd het plan in het Huis van Afgevaardigden wel aangenomen. Het wordt drukker op de Franse wegen, maar voor Zwarte Zaterdag lijken de problemen vooralsnog mee te vallen. Traditie getrouw is het erg druk op de snelweg van Lyon naar Orange. Daar staat het op verschillende plaatsen vast. Ook ten zuiden van Clermont-Ferrand is het druk, maar rond Parijs valt de drukte nog steeds mee. In Zuid-Duitsland staat een lange file tussen München en het Oostenrijkse Salzburg. De wachttijd voor de kothaartunnel in Zwitserland is een uur. Voor de Mont Blanc-tunnel richting Italië heeft het verkeer een vertraging van twee uur. De AWB verwacht dat de grootste drukte op de Europese wegen rond het middaguur zal zijn. Het weer bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Er staat een frisse noordwestenwind en de maximumtemperatuur ligt vandaag tussen de 16 en 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is een Pazit van de AWB. Er zijn snelheidscontroles op de A1 Amsterdam-Amersfoort, tussen Meer en Muiden. En de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en de Duitse grens. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, dit is natuurlijk goed nieuws. In Circus zandvoort, ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker aan.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. en nu. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort op ZFM. En goedemorgen lief luisteraars uit Zandvoort bij Goedemorgen Zandvoort uit Hotel Hoogland. We hebben vandaag weer een uh, lekker gevulde uitzending. En uh, nou, daar gaat u lekker naar luisteren. De techniek is, uh, doet uh, Pascal van, Beek, van der Beek. redactie is Yvonne en Ellen Jansen. De koffie wordt gedaan door uh, Tom Hendricks. En de presentatie naast mij zit Betty van der Vorst. Uh, welkom, Betty. Ja, goedemorgen, Richard. En naast mij uh, zit natuurlijk Richard Buitenwijk. Goedemorgen, luisteraars. <laughs> Uh, uh, nou, we gaan even naar de, de onderwerpen toe van de, deze uitzending. Betty, Wat, uh, waar beginnen we straks mee? Uh, we beginnen met uh, het Jazz Festival. Dat gaat komen. Het komen uh, niet aankomend weekend, of niet dit weekend, maar uh, volgend weekend. Tom Arissen van Café Oomsteek komt erover praten. En dan hebben we een onvervalste ZFM collega Albert-Jan Vos. Die uh, komt uh, straks om 5,5 elf vertellen. Want hij heeft namelijk een nieuw uh, programma begonnen. En dat is uh, klassiek. En dan gaat hij alles over vertellen. Daarna krijgen wij wederom twee mensen van de Recreade. Zij komen vertellen wat er allemaal gaat gebeuren voor de kinderen de komende twee weken hier in het dorp. En dan zitten we alweer in het tweede uur. Dan beginnen we met een min of meer politiek item. Want er komen namelijk Willem Paap en Michel Demmers die komen hier vertellen. En het gaat over de, de reclame op de Watertoren. En daarna krijgen we Verhart van Kapsalon haar over het meest creatieve ondernemersnominatie. Nou, ik ben heel benieuwd. En dan uh, om. Uh, ik ben even kwijt. Het uh, laatste? De... Ja, jij ja, ja, ja, krijgt uh, Wilma K Kop. Oké, okay, sorry. Ja. Ik was even met de technicus een, uh, onder ons aan het doen. <laughs> uh, Wilma Kop komt van de GGD Kennemerland over uh, Fight Cancer Cream, Cream Bar. Nou, en uh, gaan we eerst even naar uh, muziek. En dat is Jim Crouch met Time in a Bottle. If I could save time in a bottle The first thing that I'd like to do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 yeah. welkom terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Uh, nou, Volgens een, mij zijn we allemaal nog niet zo wakker hè? Nee. Nee, ja, wij wel, maar in ieder geval uh, Ton Arie is nog niet. Dus die slaan we even als eerste over. En we gaan beginnen met uh, Albert-Jan. Wat denk, wat denk je, Je Zou het laat geworden zijn voor Ton in zijn kroeg? Maar die komt zo meteen eraan. Hij is al onderweg, heb ik gehoord. Oké, okay, nou we gaan met Albert-Jan uh, Vos beginnen deze uitzending. Uh, Albert Vos is een uh, geliefde collega van CFM. Uh, van Want uh, waar kennen we jou van uh, Albert-Jan? Uh, allereerst van CFM uh, Jazz op de zondagmorgen. Daar heb ik een kleine vijf jaar gedaan. En met erg veel plezier trouwens. En daarna uh, ben ik een beetje bestuurlijk met CFM bemoeid. En uh, daarna ben ik op, uh, als co-presentator op Zandvoer op zaterdagmiddag van 2 tot 5 samen met Rob Harms. Informatief programma met allerlei nieuwtjes uit het dorp en omstreken. En ik had altijd al uh, het idee van ja, klassiek, komt te weinig aan orde. Vo voordat we daar verder gaan, ja. ho hoe lang ben je al bij CFM? Uh, ik denk nu uh, een jaartje of 7, 8 oh, alweer. Nou oké, okay, langer wordt hier alweer gezegd. Ja, dat valt er me mee, want voor mijn gevoel uh, zit je er een stuk langer bij. Hein? Ja, nou, Maar je... meer, op de, meer op de achtergrond ook, op een gegeven moment ook. En uh, nou, het mooiste van radio maken is natuurlijk zelf radio maken. Ja. En daar, daar zit je hard toch. En uh, dan kan je bestuurlijk wel bezig zijn, maar uit, uit waar het bloed toch hard niet gaan kan. En vandaar dat ik uh, weer een nieuw plannetje heb uh, ten aanzien van klassiek. En uh, dankzij de jongens van TD uh, beschik ik nu over een studio thuis. Dus ik kan uh, programma's uh, thuis uh, samenstellen en, uh, en klaarmaken voor verzending, om het zo maar eens te zeggen. En nou weet ik ook hoe je dat naar de studio moet sturen. En dan automatisch neemt dan het programma neemt het over en dan kan het in de uitzending. Dus afgelopen donderdag hadden we van uh, 10 tot 12 de eerste proefuitzending. Kijken of alle, als alles goed werkte. En uh, de eerste reacties die ik daarvan heb gekregen Is dat het inderdaad uh, goed werkt Dus dat uh, zou betekenen dat ik er klaar voor ben Maar nu moet ik natuurlijk nog een overleg met de programma voor In de persoon van Lena van der Haak Wanneer het uh, erin mag De timeslot Juist uh, Want het is nog eens twee uur ook hè? Ja, Gelijk. twee uur dus, uh, Eén dus uur is, nee. is te kort En uh, ik bedoel, het is toch meer voornamelijk luistermuziek Dus het is niet zozeer dat je veel hoeft te praten of wat dan ook De muziek moet het vertellen Alleen het heeft een korte introductie nodig en dan uh, kan je rustig uh, van klassiek genieten. Alleen het tijdstip, dat wordt nog even een uh, overleg. Nou hoop ik wel eigenlijk. Nou ben ik niet echt een klassiek uh, fanaat. Ik weet niet hoe jij daar. Uh, nou, ik kan het uh, soms in. wel heel erg waarderen. Maar uh, ik weet wel dat als ik om 10 uur de radio aanzet en er komt klassiek uit, dat ja. ik daar wel heel erg op lekker op kan inslapen. Ja. Dus ik, ik dat vind is mij donderdag eigenlijk... ook gelukt. Ja, precies. <laughs> het ook... Bij jouzelf. Ja, bij mezelf. Al <laughs> oh, je wil ik thuis onderuit liggen luisteren natuurlijk. Ja, ja inderdaad. Maar ik bedoel, door mijn werkzaamheden als, als nachtportier ben je s'nachts ook uh, vaak wakker. En dan luister je s'nachts naar de radio. Uh -huh. en, en als je dan ziet hoe veel mooie programma's er s'nachts eigenlijk zijn. Ja. Dus dat is, een, uh, dat is dus een, uh, een optie om het s'avonds uit te gaan zenden. Maar aan de andere kant vind ik het zondagsmorgens ook heel leuk. Maar daar zit al een programma geprogrammeerd country tracks en ik wil niemand voor de voeten lopen maar zondagsmorgens wakker worden met klassiek is ook uh, dat is ook uh, heerlijk ja. is ook heerlijk dus uh, lenna en ik gaan er nog lekker even over stichelen wanneer uh, het uitgezonden mag gaan worden nou of ik heb een, een mooi compromis je doet het bijvoorbeeld uh, zondagochtend live en uh, je herhaalt het nog een keer ergens om tien uur avonds ja nou dat zou ook nog kunnen, maar dan dat betekent dat je fysiek, fysiek uh, zondagsmorgens vroeg op moet en ik bedoel zondagsmorgens een beetje rustig aan is, is, is ook uh, niet te versmaden. Vandaar die studio thuis en dat biedt natuurlijk erg veel mogelijkheden. Het klassieke is de eerste waar ik waar ik aan dacht omdat je dat ook in de wandelgangen hoorde van er moet weer een klassiek programma komen. Mm -hmm. Maar het biedt natuurlijk ook nog mogelijkheden om andere soorten programma's uh, te gaan brengen en te gaan maken. Als je thuis zit. Als je thuis zit ja. en op tijden uh, opneemt. Je kan gasten ontvangen, je kan, uh, je, noem het maar op, er zijn nog legio mogelijkheden. Maar de eerste insteek is uh, CFM Klassiek. En daar ik gaan vind we het een heel beginnen. leuk initiatief hoor. Ja. En het nou, is het nog helemaal niet denk ik, toch? Nou, het is jaren geweest en op een gegeven moment werd het steeds herhaald. Oh ja. ja. En uh, toen op een gegeven moment is het toch, toch van de radio verdwenen. En er zijn toch een heleboel grote gro gro gro gro groepen mensen die s'nachts graag naar klassiek willen luisteren. En uh, vandaar dat ik zei, van, als ik, als ik die studio klaar heb, het eerste wat ik wil beginnen is CFM Klassiek. En uh, nou, de proefuitzending is goed gegaan. En ik heb zoveel klassiek thuis. Ik ben zelf ook nog niet helemaal thuis in de klassiek. Tuurlijk wel, ik ben wel naar klassieke concerten geweest. Maar het is gewoon een ontdekkingsreis langs alle vinylplaten die ik ook nog door de jaren heen heb verzameld. Want iedereen ging over op cd. Maar het echte mooie blijft toch op vinyl. Ja. En er zijn schitterende klassieke stukken en, nou, om naar te luisteren. En die verdienen ook de aandacht. En vandaar klassiek. En, en waar zit jouw... Aandacht binnen het klassieke stuk, want ik weet dat klassiek zo ontzettend ja, breed is. Je hebt klopt. al honderden componisten waarvan er zeg maar een stuk of tien dan heel erg beroemd zijn. Je hebt wat oudere, je hebt wat modernere, je hebt hele moderne. Waar, waar we, zit jou? Waar kun, wat kunnen we verwachten nou, in, het, in de uitzending? In, in principe alles. Uh, we kunnen alle kanten op, want in die verzameling die ik nu inmiddels heb opgebouwd, er zit zoveel diversiteit aan, aan componisten. En het mooie van Wikipedia is, is dat je dan over de stukken kan lezen en jezelf ook inlezen. Het is voor mij ook een soort ontdekkingsreis. Van, ja. ik, ik, van de week pak ik een, een LP eruit en ik denk, nou, wie, wie is dat? Nou, dan zoek je Wikipedia en krijg je een heel verhaal erachter. En zo leer ik zelf ook. Uh, ...om uh, de stukken te waarderen en te kijken van, uh, van wie is nou wie en wat is nou wat. Ja, en ik zat ik net gelijk te bedenken. Ik denk als je dat natuurlijk dan leest opeens, dan denk je... ...wauw, zit dat achter dat nummer? Ja. Toch? Ja. ja een voorbeeld van de week draaide ik uh, van Schmetten naar die Moldau. Nou, dat is een klassieker. En dat gaat over de, de oorsprong van de, van de Moldau. En die begint dus heel, heel licht. En aan het eind van... Hel is Moldau? Moldau is een rivier. Oh. Die Moldau. Mm -hmm. Nou, Snettena heeft daar een klassiek stuk op gemaakt. En dat begint met, met, met, met de bron. Dat begint mm -hmm. dus heel, heel, heel gevoelig. En aan het eind stroomt die Moldau, die stroomt Praag binnen. Dus dat wordt een, een gigantisch muziekfestijn... Als je dus ook de achtergronden van een bepaald stuk weet, luister je met andere oren ja. ernaar en krijg je er een uh, andere waardering voor. Ja, maar dat is ook echt heel, heel mooi. Ik ga wel eens naar het Concertgebouw en dan lees ja. ik van tevoren waar het dus. eigenlijk door ontstaan is. En dat. wat eigenlijk het muziekste is, want dan is het echt heel gaaf. Want dan hoor je ook echt die muziekinstrumenten. denk je, ah, oh, ze dus doen nu dat stukje. Ja, maar ja. En daar moet ik dus ook, ook nog een balans in zien te vinden dat ik niet te veel informatie geef eigenlijk. Want de muziek moet het zelf vertellen. Ja. Ja. En het is echt een luisterprogramma, dat moet het ook worden. Een korte introductie en dan gewoon uh, de muziek en dan uh, kan het alle kanten op. Wat is misschien de volgende vraag, wie is de doelgroep? Uh, je zijn, er liggen meer mensen s'nachts wakker dan jij denkt. <laughs> en, ja, maar je uh, gaat ervan uit dat het om twee uur wordt uitgezonden. Ja, ja, ja nou, daar ja, goed, dat, dat, dat, dat houd ik even niet vanuit. Nee, maar dat hoop ik dus wel. Want uh, als je naar Radio 4 kijkt en uh, wat voor hoe die programmering daar in elkaar zit, heb je s'nachts uh, hele lange, gewoon volledige concerten die nee. uitgezonden worden. En uh, waarom zou dat niet op CFM Radio kunnen? Mm -hmm. Dus dat is nachts. Kijk, zondagsmorgens word ik erg graag wakker met Vroege Vogels. Ik weet niet of je dat programma kent. Ja, ken Heerlijk. Heel veel nou, ja. klassiek. Dat is een heleboel klassiek. En uh, dat, is, dat is een soort natuurprogramma. wat er allemaal uh, groeit en bloeit. En ons dagelijks ah, stemmen weer boeit. dat is ook zo lekker. En dan, ja. Uh, ja, nou. Uh, ik, dus ik kan me ook voorstellen dat je zondagmorgen twee uur uh, klassiek wordt voor uh, jazzprogramma uit. Maar nogmaals, dat is allemaal nog uh, voor nader overleg. Yeah. <laughs> yeah. Hey, en uh, uh, De tijd hangt natuurlijk ook af uh, van, van jou zelf. Doe je het live? maak nee, je het live? Ik maak het dus. Thuis is het live. Maar dat ik moet zeggen dat is een hele gekke gewaarwording als je thuis zit met zo'n microfoon in je handen en je tegen je een muur uit. tegen de muur ja. aan zit te kijken van nou uh, hallo. <laughs> Hè, wat dat betreft, je, er gaat niks boven live programma's. Dat ja. ben ik helemaal met je eens. Alleen uh, je moet ook praktisch denken. Kijk, zondagmorgen om uh, van 6 tot 9 bijvoorbeeld of moet wat van 7 tot uh, 10. Klassiek, live. Nou dan moet je dus fysiek naar de studio. En je hebt natuurlijk ook andere dingen te doen. Ja. En uh, er zijn ook andere programma's. Die thuis worden opgenomen. Nou, en ik hoor die ook bij dat rijtje. Ja, want welke programma's hebben we nog meer? Ja, nee, dat heet nu anders: Peaceful Radio. Peaceful Radio. Ben al verheugen. Country Tracks, dat wordt ook opgestuurd om het zo maar eens te zeggen. Er zullen ongetwijfeld nog meer zijn, maar dat schieten nu even niet te binnen. Uh, maar ik ben het met je eens. Er gaat niets boven live radio maken. Ja, weet je. Ik heb zelfs ook wel eens zitten denken. Want Benno doet dat natuurlijk al jaren. Thuis uh, muziek maken. Maar hij denkt. Ja, dan zit je inderdaad thuis. Je hebt helemaal geen, geen mensen waar je naar kan kijken. Waar je geen respons op krijgt. Klopt. En het is grappig. Ik belde. Mag je even niet verder. Oh, het is radio. Ja. Maar ik belde een keer Benno. En uh, hij was net het programma aan het opnemen. En net voordat hij het uur wilde afsluiten. Uh, ging zijn Apple even nou, mis. Dan moest hij het hele uur opnieuw, opnieuw opnemen. Dus dat, dat soort dingen heb je dus ook nog, ja, dat klopt. weten de luisteraars allemaal niet nee, voor het eerste uur wat is dus afgelopen donderdag is uitgezonden ben ik drie uur bezig geweest, want ik had zo'n herkenningstune, en nou dan ging dan en dan op een gegeven moment ging die microfoon niet kraken nou kon ik weer terug, kon ik weer overnieuw beginnen ja, ja. dus, nee, er komt meer bij kijken dan je denkt, maar als er één keer op staat en het komt goed over, dan heb je dan is het, dan is het super ja, je gaat zelf natuurlijk op het moment dat jij het thuis opneemt daar ga je zelf natuurlijk ook een hele beleving in. En dat Klopt. is ook wel heel erg mooi. Ja, zo je een lekker, uh, lekker zelf uitzoeken ja. en een beetje, een beetje achtergrond uitvissen. En uh, dan maar luisteren naar klassiek, ja. want het is, een, ja, het is nooit weg geweest. Maar het is een ongewaardeerd uh, stukje bij CFM. Ja. En dat krijgt nu weer een plekje terug. En uh, dat is ook uh, hetgeen waarnaar ik streef. Ja, mooi. Hey, en wanneer denk je dat... Uh... Jullie kunnen gaan horen. Ja, je hebt nou de zomerprogrammering uh, is nog aan de gang. Dus daar moet ik ook met Lenna over praten. Dus ik. Uh, wat dan, ik ik zou morgen kunnen beginnen. Maar we moeten de, de, natuurlijk ook de organisatie de tijd geven om, om eraan te wennen. En om wellicht in het. Uh, misschien uh, augustus dat ik dan mag beginnen. Een beetje uit augustus. Ja. Uh, even uh, voor de goede orde, Lenna, dat is uh, Lenna van den Haak, onze uh, uh, programma leider ja. van CFM. Uh, van en als ik nog even mag zeggen, er staat in de, de Zandvoortse courant uh, klassiek apenstaatje zfmzandvoort.nl. Nou, die uh, mailbox is nog niet actief. Maar je kan, als, u, als u suggesties heeft, luisteraars of ideeën heeft, of uh, muziek heeft, maar wellicht uh, het is het altijd wenselijk, u kunt altijd uw mail sturen naar redactieapenstaatje zfmzandvoort.nl. En dan komt het wel vanzelf bij mij terecht. De bekende de inbox. Bekende, inbox voor de de, de, de bekende inbox. Nou, je ja. Jan, heel veel succes. Komt goed. En we gaan zeker luisteren. En vanmiddag kunnen jullie weer in de Albert-Jan luisteren. Want dan dan eh, ben ik uh, een heel ander programma. Heb maar... je vanmiddag weer een gedicht, Albert-Jan? Ja, zeker. Ja? Hij ah. ja. Ah. Heeft altijd een gedicht en dat is zo mooi. Luisteraars is vanmiddag allemaal Kort luisteren. Kort voor vijf. Hoe kom je aan die gedichten? Ben ik, ook ja, dat de... is... ik heb een aantal, die heb ik inderdaad fysiek opgestuurd gekregen. Uh -huh. En die zijn echt door kennissen uh, zelf geschreven. En af en toe, zoals vorige week, die van de kermis. Nou, die stond toevallig in de Zandvoortse courant. En het was kermis, dus die associatie heb je ook gauw ge gelegd. Dus die heb ik uh, uit de krant gehaald. Hmm. Maar goed, uh, nee, dat is ja. elke week vaste prik. Dus kort jij kan eigenlijk naar Klassiek FM, kan je ook wel straks een avondprogramma een beetje laat gaan doen? Ik heb, ik heb genoeg ideeën. En, en, en, mooie gedichten. Uh, ik ben er nog. Ik ben een de... hele mooie muziek. We hadden ja, toch zo'n zwijmelprogramma Veronica jarenlang. Ja, met ja, <laughs> ja Ik ja, als ja, het ja, ja, ja. is jou. Ja, ja. Als je vanmiddag om kwart vijf luistert, die muziek die erachter ja, staat, ja, die is ook van Jan van Veen. Die is, is ook van van heel leuk. Maar genoeg ideeën, maar we beginnen met ZFM Klassiek. Nou, Heel erg uh, ja, succes. succes. Bedankt voor jullie tijd. Namens ja. alle collega's. En jij bedankt uh, voor je komst. We zijn heel benieuwd. Okay. Ja, we gaan, uh, uh, Betty heeft een mooie nummer uitgezocht. Uh, een beetje aansluitend uh, op dit onderwerp. En dat is Josh Groban met Anthem uit Chess. I Ask me why I love you. Nou, dat was prachtige muziek, Betty. Ja, je goed uitgevoerd. Ja, Weet je dat ik ooit nog eens keer de, de, hoe zeg je dat in nee. Nederland de. ...primeur, wou ik zeggen, maar de première van, van het Chess heb gezien in het concertgebouw. Oh, dat zou mooi geweest zijn. Nou, dat het is echt van. de Londen Philharmonic ja. en de ABBA-band. Oh, wow. Ja, dat is echt super. Ja. Dus ik ben al jaren Chess-fan. Maar we hebben een ja, andere soort muziek. We gaan het hebben niet over Chess, maar over Jazz. Ja. En bij ons aangeschoten is Ton Arisen van Café ja. Oomstee. En de eerste vraag, Ton, hoe laat ben je gisteren naar bed gegaan? Nou, ik durf het bijna niet te zeggen. Zo een uur of vier? Vier uur. Nou, ja. dan uh, alle respect dat je er bent. Ja, dat uh, mooi dat je er toch nog... Uh, ik hoop dat alle luisteraars nu ook inmiddels wakker zijn met het donkere weer. Ja, is dat moet toch wel. echt wel naar je luisteren. <laughs> ja. Ton, vertel eens iets over jezelf. Uh, je hebt iets met Café Oomstee en je hebt iets met jazz, maar maak je... Ja, dus, de uh, dat is dus een niet, misschien niet onverwachte combinatie. Ik ben Café Oomstee begonnen omdat ik een beetje bang was dat ik... Uh, ...geen mensen meer om me heen zou hebben. Oh jee. Wil je en, erover uh, praten, Tom? Nee, dat liever <laughs> niet. Maar daar had ik gedacht, een jaar of drie... ...en dat zou dan mooi zijn. Maar ja, inmiddels bijna zes jaar. En uh, de jazz, ja, daar ben ik niet een kenner van... ...maar een liefhebber. Hmm. Daar dat, dat is verschil, want je kunt me wel dingen vragen over jazz... ...en dan geef ik geen antwoord. Hallo. Maar als je aan me vraagt of ik het mooi vind... ...ja, ik vind het mooi. Dus dat verschil tussen uh, een liefhebber en een kennis. Maar het, de jazz is mij... Nou, voor jongs af bijgebracht. Ik heb tenslotte ook uh, nou, de buurjongen geweest van uh, Rita Reis. Oh ja? Dus dat werkt allemaal mee, dat neem je allemaal mee in je, in je toestanden. Ja, ik kom uit uh, Kortoef en daar heeft uh, Rita Reis ook uh, zeer lang gewoond. Hmm, leuk. Nou, dus daar is denk ik de jazz bij mij begonnen. Toen was ik een jaar of twaalf, dertien. Uh, ja. En, en Ton, um, jazz behind the beach? Ja, dat gaat er aankomen. Dat is uh, aanstaande zaterdag. Aankomende zaterdag. Ja, we hebben dit, de andere twee uh, festivals, Midsomernacht en uh, Tropicana, dat hadden we mooi weer besteld. Ja. Dat is niet gelukt. Ja. Maar we hebben nu niks besteld, dus misschien valt het nu al mee. Ik heb gewoon het helemaal het goede gevoel erover. Het is, uh, het is heel triest dat je ja, jammer, voor het eerst in Zandvoort met zoveel ondernemers zoiets bij elkaar kunt zetten wij je hoopt allemaal iets aan te hebben... ...want het is niet alleen voor de ondernemers... ...het is echt iets voor Zandvoort... ...het is echt een plaatje... ...waar je uh, dingen mee doet... ...dat je hoopt dat het gezellig wordt in Zandvoort en allemaal. Nou, daar hebben we ons stinkende best voor gedaan... ...en als er dan twee van die festivals... ...letterlijk en figuurlijk verwateren... ...en dat er geen mensen komen... ...nou, dan, uh, dan, wordt, het, dan wordt het echt zeuren. Maar ik zit hier niet om te klagen. Jess be the Beach is gewoon een toppetje ...wat er nu staat te komen... Het is vijf podia en op ieder podia drie wissels. Nou, dat, dat is echt een gigaprogramma. Ja, dat, dat heb ik gelezen. Vijftien. Ja, vijftien. Verschillende eh, ja. formaties komen ja, ja. daar. Op er is, er, avond. Is, er is ook van alles te horen. De klassieke jazz tot uh, latin. Het is een combinatie van... Uh, en er komen echt toppers. Ze staan ook in de Zandvoortse krant. Deborah Carter, de Ferry Next en uh, Lils Macintosh om er een paar uh, uit te halen. Bloedswee de Kiers, dat is uh, een attractie die niemand mag missen. Dat is echt, dat is zo giga. En ik spreek uit, nou dat kleine stukje van Café Ongstee, waar ik toch ook altijd jazz heb. Ja, om de Er zijn uh, heel veel mensen die, mij, uh, die al bij mij op het biljart gestaan hebben, want dat is de leuke bij mij. Ja. Ja, maar bij B geweest, het is een heel klein cafeetje. Ik exporteer maar Ik nog een biljart. Nee, dan 48 vierkante mij. En uh, ja. dat biljart gaat dan aan de kant. En dan. Uh, ja, dan gaat daar uh, wat muziek op. Anders is er geen plekken. Hmm. Dat is heel leuk. En dat is uh, terug naar de roetstuin. Het is uh, niet versterkt. Ja, het is wel een beetje versterkt. Maar ik bedoel, je wordt daar niet weggeblazen door het geluid. Ze moeten daar naar elkaar luisteren. Er staat een piano in dat café en daar uh, wordt uh, gebruik van gemaakt. Dus ze moeten naar elkaar luisteren. En dat is heel mooi in die vorm van jazz. Ja. Hmm. Maar we zitten hier voor... De... Ja. ja? Maar hoe laat gaat het beginnen? Die Wij beginnen om zes uur. Om zes uur? Ja, dat okay. is gewoon dat je... Het is zo'n groot programma. Ja. Ik... En het is... Uh, uh, de internets die zijn uh, gelinkt uh, zelfs um, tot in het buitenland. Ja. Dus het is... Uh, uh, heel veel aandacht aan besteed. En Tom, komt er ook een... een, een um, want je hebt vijf podia, ja. vertelde je me net. Komt er ook een soort programmering waar iedereen speelt? Dat uh, Ik heb uh, dingen meegenomen. Okay. Dus flyers die zijn overal verkrijgbaar. Ja, ja, ja. En op ja. deze flyers staat het volledige programma. Oké, okay, want met ik de tijden heb al uh, Dat ik dan bijvoorbeeld met... Hè, met, met uh, de allereerste, wat, wat voor eerste festival hadden we? Daar ben ik geweest. Mid zomernacht. Ja, daar vond ik echt helemaal geweldige bands overal. Ja. Alleen... Je blijft dan een beetje heen en weer lopen. Gelukkig is er dan een pauze, dus dan ja. ga je nee, weer weg. Ja, dit, dit is strak ge geprogrammeerd. Ah, oh. um, ziet er wel. Alle EK's in dit geval naar uh, Menno Venedaal, dat is een beetje de, de man achter dit programma. Ja. Die organiseert voor mij ook weer de, de jazz. En dan, als je dan toch de boodschap krijgt, Tom, bemoei je er even mee, dan is dat voor mij een makkelijke stap om hem te vragen: Menno, we moeten dat even samen doen. Ja. En maar de vrijdags, is er ook al jazz? De vrijdags gegeven? is er jazz behind the bar, zoals het ja. netjes heet, zoals het ook jaren geweest is. En er zijn in, zoals, zover als ik nu weet, zijn er tien cafés die, uh, ja, okay. die toch iets doen. Ja. Weet je dat het best heel veel is? Ja, dat is want want heel veel. ik heb veel. in andere plaatsen gewoond die groter waren dan hier. Ja. En dan hadden we ook jazz in, het, in de stad. Maar dan hadden we dat bij vijf kroegen ja. bijvoorbeeld. Ja. En dat was het. Nee, het zijn er nu tien. En, dat is, uh, en het is ook een heel leuk en gevarieerd programma. Nou, het is echt een jazzweekend, want ja. zondags is het op het strand. En dat is, uh, het is jammer dat wij dit jaar niet uh, de kerkdienst in ere kunnen herstellen. Ja, dat dat wil ik het nog even over hebben? Ja. Want dat is, uh, nou dat komt omdat er zondags is er uh, een jaarmarkt. Mm -hmm. En dat is, nou ja, hoe dan ook niet uh, prettig voor ons uh, uh, gepland. Omdat je dan punt 1 geen kerkdienst kunt doen op het kerkplein, want we moeten natuurlijk vroeg weg, want we moeten kramen staan. En zo zit je ook een beetje met na het logistieke uh, gedoe. Dat wij uh, zaterdagnacht gewoon moeten zorgen dat die mensen om vier uur kunnen beginnen. Maar dat is nog iets. Uh... Is dat een uh, planningsprobleem of is het gewoon de agenda te druk in zijn antwoord? Nou, ik weet, dat, daar heb ik geen inzicht in. Dit is hmm. voor het eerst dat ik uh, eraan mee mag doen. En, uh, maar dat zijn allemaal dingen die we in het draaiboek zetten. En dan voor de komende jaren moeten we dat gewoon anders plannen. Ja, ik heb de laatste. Uh... Je, uh, jazz Behind the Church zelf meegedaan, in dus ja. de kinderbeachprobsingers. En ik moet zeggen, het was wel een uh, evenement hoor. Dus ja, dat het, is ook een evenement. Het zelf, is heel uh, zonde dat... Maar We weten op zo'n korte termijn dan ook niet uh, een andere locatie te vinden. Ik bedoel, Jazz uh, in, yes, in the Church is, is toch iets waar je, nou ja, wat je daar een beetje op diezelfde plek zoekt. Ja, en, uh, maar je verwachtte eigenlijk dat het op de Raadwesplein is. En, en, en dat kan niet. Ja. Dus uh, dat is... Uh, ja. Nou, volgende keer... Uh, volgende keer wat? staat hij erop, ja. Zeker weten. Hey, als we even naar de, de, de, de... Het zijn vijf verschillende podia. Ja. Uh, nou snap ik wel dat je niet alles in detail kan uitleggen, maar uh, je zegt ook het zijn verschillende jazz-stijlen. Hebben ja. jullie misschien zo uh, geregeld dat je per podia een soort jazz-stijl uh, hebt geprogrammeerd of, of is het helemaal at random nee, door elkaar het heen? Nee, is, het is werkelijk echt overal waar je, waar je zaterdag loopt. Word je echt, je, je, je moet en je zult bewegen. Dus ja, ja, ja, je, je, je kan niet zo zeggen van, nou, Dorsplein is. is Latin Jazz. En nee, uh, nee overal is, is wat. Classic Jazz. En, nee. uh, nou, probeer ons toch een beetje meten, waar, waar staan de podia? De podia staat uh, op Dorsplein, mm -hmm. bij, bij de Jengs. Mm -hmm. Het tweede podium, dat is op het Gasthuisplein, bij Café Alex. Dan we en bij CFM. En bij CFM, ja. ja. Nee, ja. nee? Nee. Nou ja, ja maar plein. daar wel in de buurt. En nou kerkplein natuurlijk, uh, nou voor de kerk en bij uh, Hetplein en uh, Café Koper. Ja. Et cetera. En dan uh, Midden-Haltestraat, dus bij Nuf en de Chin. En de bovenkant, uh, Haldenstraat hebben we iets naar beneden gebracht, dus niet meer op de kop van Haldenstraat, maar oh, ter hoogte is. van Laura Hardy en okay. Amico. Mm. Ja, Chef Amico. Ja. Ja. En als je nou even één kernachtig. Uh, promotie kan maken per podium. Wat, wat zou je dan willen noemen? Nou, dan begin ik andersom. Want die weet ik dan uit mijn hoofd. Uh, bloedzweet, bloed, bloed, en kiers. Dat is, uh, dat is aan de Kophalterstraat, zeg maar. Dat is echt. Daar word je in mee, uh, in meegesleurd. Op uh, het Gasthuisplein is uh, de ferry next. Dat is uh, iets van de laatste tijd. Maar die is zo waanzinnig populair. Dat is uh, dat moet je gehoord hebben. En dan hebben we op Kerkplein de Dutch Wing. Nou, daar weet ah, iedereen waar we over gaan. gaat iedereen naartoe. En hoe laat dat zijn dan die? Want die wil iedereen zien natuurlijk. De, de Dutch Wing is uh, ongeveer om negen uur. zeg Aha. maar. En dat is met uh, de Ferry Next. Maar die is er al heel lang. Dat ja. De maar Dutch Wing is heel, klassiek, uh, heel oud. Ja. Ik, Want ik was 18, En toen heb ik een keer in Putten, waar ik woonde, een modeshow gelopen. Was, bij de Dutch Dat is een, een jaar of me. zeven geleden. <laughs> Ja. Dank je, Tom. Nou, zo lang ook. Ik ben op tijd naar bed gegaan gisteravond. Nee, en je, nee dan maar uh, ik begreep zelfs dat de Dutch uh, Swing College Band uh, die bestond al in de oorlog. Alleen ze, de Duitsers, uh, van de Duitsers mocht je geen uh, jazz uh, okay. uh, draaien. En maar ze zijn dat toch uh, blijven doen, ja. uh, he, illegaal, blijven spelen enzovoort. En zodra de Duitsers weg waren, hebben ze meteen de Dutch Swing College Band opgericht. Nee, dat klopt, want ik ben van dus net na de oorlog. 1945, ben ja. net na de oorlog, uh, 1995 was dat toch? Ja. Nou, en dan hebben we natuurlijk op uh, Dorpsplein uh, de Border Cards als uh, toppetje, En daar, daar begint het met Boekie Woekie. Dus, uh, oh, Boekie uh, Boekie, dat, dat is, is, uh, is jazz. Ja, dus het dus zit echt en dan... Uh, de Kophaldenstraat, daar beginnen ze met Jazz uh, yes, dus de naam zegt dat al, dat is uh, ja. echt een tropische verrassing en dat is, dat is echt geweldig. En ik moet nog even zeggen, niet even, dat dit allemaal, al onze zorgen zijn weggenomen door de gemeente, die hebben ons uh, gesteund en uh, daar is een uh, weggevonden dat wij dit programma door hebben kunnen laten gaan, want na twee versopen. Festivals kan hmm, ja. iedereen inschatten dat het, het geld op is. Dat kost jij, ja, want jullie betalen toch. En we met het moeten haar. natuurlijk een module vinden, vinden dat, je de, dat je daar volgend jaar je voor wapent. En, maar er zijn natuurlijk legio-mogelijkheden om geld te genereren voor dat festival. Voor dit festival was dat allemaal een beetje laat en zit je met de handen in het haar. En is het gewoon heel moeilijk om dat te doen. En toen hebben wij aangeklopt bij de gemeente en die hebben. Heel, heel prettig gereageerd voor ons. Hmm. Ja. Nou, geweldig. Die hebben, die hebben gesteund en die hebben dit mede met ons mogelijk gemaakt. Nou, Ton, het ziet er echt ja. geweldig uit. Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik ben het hele weekend hier, dus ik ga er helemaal van genieten. Ja. En uh, ik wens je heel veel succes. Heel veel mooi weer. Ja, dat hebben we nodig. En uh, we gaan je zien. Ik uh, bedank jullie voor de mogelijkheid om uh, deze promotie nog eenmaal te maken. En uh, ik beloof iedereen, in Zandvoort en buiten Zandvoort... Dat dit wordt een, uh, een geweldig festival. En mensen, als het regent, gewoon, gewoon komen. komen. Het maakt helemaal niet uit. Gewoon een regiozaam. Als je nat bent, ben je nat. En dan kan je niet nat meer worden. Ja. Oké, okay, nou heel erg bedankt. Dank jullie wel. Goed. Dus komt, komt dan vanaf 6 uur volgende week zaterdag uh, naar het centrum Goed. voor vijf Podia. En dan gaan we gaan uh, nu luisteren naar de volgende muziek. En dat is lekker, relaxte, bijna jazzmuziek. Nora Jones met Dankjewel. Turn Me On. come on home and turn me on, like the desert, waiting for the rain, like a school kid. Yeah. En welkom terug bij Goedemorgen Sandvoort, altijd gezellige Hotel Hoogland. Als u nou zin heeft om uh, Betty en mij en Pascal en Tom en, en Yvonne live bezig te zien, komt u dan gezellig naar Hotel Hoogland, krijgt u een gratis kopje koffie of thee en dan uh, kunt u uh, gezellig meegenieten. We hebben gezellig een bar, daar mag je gewoon lekker aanhangen, dus kom. Hé Richard, er Dat komt Wat een grappige opmerking weer van jou Betty. Ja. <laughs> Maar door. <laughs> nou, we gaan het uh, hebben over uh, de recreade. Er zitten hier uh, twee uh, jonge mensen die, uh, die alles uh, van de rec recreade afweten. Uh, links van mij zit uh, Nathalie. Welkom uh, Nathalie. Ja, welkom. En rechts een bekende van mij, Kevin. Welkom Kevin. Goedemorgen. Nou, zullen we beginnen bij de dame. Nathalie, wil jij je even ja. voorstellen, waar kom je vandaan, woon je in Zandvoort, wat doe je normaal ja. in het leven enzovoort? Nou, ik ben Nathalie, ik uh, ben 21 jaar en uh, ik woon nu in Utrecht. Ik woon gewoon samen met mijn vriend. Maar ik kom oorspronkelijk uit Zandvoort. Ik ben dus ook vroeger zelf naar de recreatie gegaan. Mijn moeder ging vroeger naar de recreatie. dus bij mij met de paplepel. gegaan. Uh, ik gegooid, dus het was vanzelfsprekend dat ik recreatie ging doen. Mm. Ik studeer in het dagelijks leven universitaire pabo, dus ook in het dagelijks leven ben ik heel veel met kinderen bezig. Mag ik weten wat een universitaire pabo is? Dat is een nieuwe opleiding in Amsterdam. Het is een combinatie van de pabo, de gewone hbo pabo en de pedagogische wetenschappen. Okay. En daar een combinatie van. En wat kun je daarmee doen als je later groot bent? Eigenlijk ben je gewoon hetzelfde als gewoon met de gewone pabo. Mm -hmm. um, alleen krijg je gewoon meer kennis over de theoretische dingen. En, uh, zodat je gewoon meer weet over de achtergrond van de kinderen. Waarom doen ze dit nou precies? Gewoon iets wat meer, uh, meer achtergrond. En uh, Je mag uiteindelijk ook wel ietsje meer doen, maar... Je wordt gewoon opgeleid voor basisleraar. Dat nou, klinkt, klinkt erg leuk. Uh, ja, zeker. Om, uh, ja, en, uh, zelfs met volwassenen kan het erg nuttig zijn, denk ik, om zo'n opleiding te doen. Ja, zeker. <laughs> ja. Soms zitten hoe die mensen... Ja, ja. ja, heel erg. Dan gaan we naar een ander programma. Dat ja. is een heel ander programma, wordt dat dan. Ja, dat doen we niet. Nou, naast je zit uh, Kevin, die ken ik. want uh, Hij zit ook uh, een CFM-collega. Hij zit bij Knockout zeker. op de maandagavond. Ja. Uh, Kevin, wil jij jezelf aan het grote publiek voorstellen? Ja, ik ben Kevin Marcus. Ik kom ook wat het antwoord. Mijn uh, moeder ging ook altijd naar Recreade, dus ja, mijn <laughs> zit er ook ja, in gegoten. Graag, graag. Ik, ging zelf de... ook. ik ging zelf ook. Ik uh, doe een uh, gastheeropleiding. Een? Huh? Gastheeropleiding. Gastheeropleiding, ja. wat is dat? Ja, in de horeca. Zijn dus oh. mensen bedienen. Ga ik ook weer... Uh, ik ga eruit. Nu nog niet, maar over een jaar. Dan word ik weer, weer heel wat anders. Ben je dan nou klaar of ga je gewoon schappen? Ja, nee, dan ben ik klaar. En dan, dan ben je ik... gastheer? Dan ben ik een gastheer. En dat wil je niet worden? Nee. <laughs> Nee, nee. Leuk, hè? Nee. En uh, ja, ik zit in Amsterdam school. Mm. Ja, voor de rest een uh, knockout out En uh, als je nou klaar bent de opleiding, wat ga je dan doen? Ja, dan wil ik een vooropleiding producer gaan doen. Oh. Dus productieleider. Leuk. Dus alles, alles ja, leiden. Ja. Daar ben ik erg goed in. Heb je al ingeschreven ergens? Nee, nog niet. Eerst alles uitschrijven, uitstippelen. En Mag dan... je beginnen met de kabels? Uh... Jouw, uh nee, ja, hoor, is jouw. Nee, assistent Het is op HBO en ja. ik heb MBO. Dus ik moet eerst nog een MBO 4 doen. Okay. Dus dat is de vooropleiding en dan moet ik HBO gaan doen. Okay. Dus ik ben nog wel acht jaar bezig. Is dat ook de reden dat je die gastheeropleiding doet om uh, een MBO te halen? Ook. Ja. Ook, ja. Nou super, uh, goed dat we weten, Betty, dat hij ook een gastheer is. Ja, dat kan er mooi <laughs> op uh, <laughs> als we een keer in nood zitten op zaterdagmorgen ja, voor de koffie. Ja. Yeah. Kevin? Als ik kan, dan. Uh, we gaan je op ja, ja, voor een keer de koffiedienst. Het is altijd heel leuk om te doen. Nou, jullie hebben je lekker voorgesteld. Uh, dus weten mensen een beetje wie we hier aan de microfoon uh, hebben? Uh, ik doe ook nog toneel, dus daar kunnen mensen mij ook nog van kennen. Ja. En Nathalie ook. En <laughs> mij ook, ja. ja. En welk gezelschap? En, uh, Hildering? We hebben samen met uh, Hildering hebben we ook nog gespeeld. En uh, ik heb later ook nog in Haarlem gespeeld. En uh, nu eventjes ja. niet door drukte, maar uh, ook in Hildering. Dus daar... Uh, kunnen mensen ons ook allebei kennen, uh, ja. ja. Nou, mochten jullie weer zin hebben in iets nieuws... Het begint ook weer een theatersport bij Pluspunt, daar zit ik zelf bij. Dus mocht je zin hebben in improvisatietheater, geef je op bij, uh, bij Pluspunt. Uh, nou, dan gaan we naar de recreade. Uh, ja, het is misschien een raar vraag, maar voor de niet zo heel bekende is: ...wat is de recreade? Nou, recreade is, uh, uh, is vrijwilligerswerk voor uh, kinderen van 4 tot en met 12 jaar. En het bestaat al meer dan 40 jaar... En uh, het organiseert activiteiten voor, voor kinderen van, uh, van die leeftijdscategorie. Door, door speurtochten met die kinderen te doen, uh, te knutselen, allemaal leuke spelletjes. En het is twee weken lang in de zomervakantie um, en het is twee keer op een dag, van 10 tot 12 en van 3 tot 5. Dus tussen de middag gaan kinderen gewoon naar huis, kinderen slapen ook gewoon thuis, kinderen kunnen komen wanneer ze willen. Als ze denken van, smiddags heb ik geen zin, komen ze smiddags niet. En dat is het leuke ook van recreade, dat, dat kinderen zelf kunnen bepalen, nou ik heb geen zin om te knutselen, vanmiddag ga ik niet. Hmm. En uh, ja, het is al uh, na nou, meer dan 40 jaar een traditie. Ja. Ja, alleen, denk, was het, alleen was het vroeger zes weken. Ja. En toen was het vier weken, nu is het twee weken. Twee weken, ja. Volgende ja, keer gaan we, we dan? Er zijn ook heel veel kinderen op vakantie, denk we ik. Openen. Ja, ik. Dus ja. dan denk ik dat twee weken misschien. Nou, het is, het is meer... Kijk, we zijn nu met elf, um, elf teamleden. Ja. En vroeger... Kijk, twee weken als wij twee weken recreatie doen, zijn we helemaal kapot. Ja, ik kan ja. me voor voor stel, we, ik hoor die tijd, niet zo voorstellen. We kunnen dan niet ja. uh, vier weken doen. Dus dan vroeger, och, in, mij, in ja. onze tijd, ja. was het vier weken, zelfs zes weken. En dan had je drie keer dat mensen... Omwisselde, dus om de twee weken kreeg je een ander team. krijg je een en heel ander team. Gaat het wat makkelijker? We ja. nou, ja. kunnen het gewoon niet opbrengen vier weken. Nee, is is dit misschien tevens een oproep voor nieuwe stafleden? Ja, zeker. zeker. zeker. Ja. Als je het leuk vindt, kijk op www.zandvoort.nl. Dan kan je alles vinden. Ja, het is echt, we hebben echt heel veel mensen nodig, voor zeker volgend jaar. En voor de rest van de jaren, want het moet gewoon blijven bestaan. Reken Nou, ik heb jullie programma ook gezien, want dat hebben wij hier achter zitten. Maar nou, mooi. Wat doen jullie een boel leuke dingen? Ja, ontzettend leuk. Niet te geloven. Ja, er gaat heel veel tijd in zitten, maar met oh. veel plezier uh, doorheen. Hoor ik hier nou dat je het jammer vindt dat je geen twaalf uur hebt? Nou, echt. <laughs> nou, hey, echt kom ik kom een keer kijken. Ik heb het gelezen en ik dacht echt van, oh wat is dat leuk. Ja. Ja, vinden wij even fijn ook. Wij hebben er nog wel extra zin ja. in. Ja. Het is ook echt zo. Maar ah, wat het leuke is, je, je maakt het gewoon allemaal zelf. Met, met je team samen, maak je gewoon alles. Want je het moet thema. wel verzinnen, hè? Want het ligt er even niet, toch? Nee, nee je, je hebt niks. alles zelf. En dan heb je ook nog, dan ga je thema's verzinnen. En dan is het, ja, maar dat hebben we twee jaar geleden gedaan. En dat ja dat hebben we vier jaar geleden gedaan. Dus het, je moet zo origineel blijven voor die kinderen. Omdat die kinderen zo goed zijn in het onthouden. En dat is ook wel weer leuk ja kinderen vergeten niks hè? nee nee ik vond wat een pech, Wanda Wortelweg. Die ja. zak, het leek me zo leuk. Leg eens uit als dus een volwassenen. Ja, ja, nee, wat een pech, Wanda Wortelweg. Een ja, dat ja, is een fotospeur ah. ja. bij ons. Is de 2 augustus. Ja. Ja. ja, ik vond het zo leuk. Dat Alleen al die zin. Ja, ja. daar doen we ons ook ons heel erg ons, uh, ons best op. Ja, toen die zinnen, ik het die programma, die, uh... programma ook had gelezen, dacht ik, wauw, wat hebben die mensen daar een werk aan gehad. Ja. En dan ja, dat is dat het vrijwilligerswerk. He? He? Ja. Toen ja. ik voor, lauie, voor het eerst begon, Dacht ik, oh een beetje met die kinderen, een weekendje gezellig doen. Nou, laat dat gezellig, maar ja, het is wel gezellig. Maar het is echt beulen, het is echt ja. hard werken. Ja, en hebben jullie een grote opkomst altijd? Uh, nou, het verschilt. Het ligt er ook een beetje aan uh, wat het weer is. Als het nou echt heel mooi weer is, t, uh, terwijl het de afgelopen weken slecht is geweest, dan gaan kinderen gewoon met hun ouders liever naar het strand. En als het gewoon een beetje, beetje mooi is en af en toe een beetje slecht, dan, dan kunnen we wel een grote opkomst verwachten. En het verschil tussen de 80 kinderen kunnen we krijgen en soms heb je maar 30 kinderen. Maar we proberen er gewoon altijd een feest van te maken. Ja. Maakt niet uit hoeveel kinderen er komen. komen er komen ook wel kinderen die niet in Zandvoort, ja. Ja. ook wel toeristen. ja. En hoe weten die het? Hoe komen die het te weten? Nou, er hangen overal posters. Het staat altijd in het krantje. Nou ja, zoals hier op het radioprogramma. Dus mensen die in Centerparks nu zitten, of nu heet het Sunparks, toch? Ja, oh nee, dit is Center Parks. Ja, je houdt het niet meer bij, hè? Ik hou het niet meer bij. Ja, die zien het dan en horen het in het krantje. Er hangen nu veel meer posters dan voorheen. Het is echt, uh, we zijn al drie weken bezig met poses hangen en steeds op verschillende plekken. Dus het hangt overal bijna. Ja. Ja. Hey, en is het echt iets voor Zandvoort, Recreade? Ja. Of heb je dat in heel Nederland? Ik... Nee. Alleen... Recreade niet. Recreade nee. is, uh, is echt, echt Zandvoort. Echt, Zandvoort. Ja. echt een ah, okay. zandvoortsorganisatie. Ja. Want je hebt wel andere um, activiteitenorganisaties, bijvoorbeeld in Haarlem uh, en in nou, Amsterdam. Maar bijna geen één heeft het echt met een, met een thema waarin je echt met toneelstukjes werkt. En met een vossenjacht en poppenkast, volksdansen. Niemand heeft echt de combinatie nee, die wij met de regionalen hebben. Jullie hebben het echt breed en zo leuk. Ja. Ja. Ja. ja, zeker. En wat leuk dat dan weer kinderen van kinderen dat door, doorzitten. Ja. Ja, ze hoorden dat. ook. Ja, we vinden het, ja. Ja. <laughs> ja. En het is toch geweldig. Ja, ja. Maar ja. Het is, uh, er zijn nog steeds banjes te koop. Dan koop je dan voor 15 euro koop je een bandje okay. en dan mag je alles meedoen. Dus dan hoef je niet meer 50 cent per dag deel te betalen of een euro voor 4 uh, voor uur programma of voor de Vossenjacht. Je kan gewoon alles meedoen als je het bandje laat zien. Gewoon voor 15 euro, gewoon twee weken non-stop meedoen. kan mee je kopen? Bij de Bruna. Bij de Bruna? Bij de Bruna kan je die bandje kopen. En volgens mij heb ik gelezen, hadden jullie niet een beetje pech gehad? Was ja. er iets gestolen? Ja. ja, heel erg pech. Ja, maar, ja. maar dat, uh, we hebben goed nieuws. Ja, <laughs> vertel. Want we hebben 1000 euro gekregen van uh, steunfondsstichting, uh, ik heb het hier staan. Steunfonds Onderling hulpen dan Zandvoort. Dat dus daar het. zijn we heel erg blij mee. Want als het goed is hebben we hem nu net binnen. Ah, dus kunnen we morgen gewoon met een... Uh Opgelaten hoofd, zeg je dat goed? <laughs> Opgelaten hoofd. opgeven Opgeheven hoofd. We snappen wat je, wat je bedoelt. opgeven hoofd, gewoon beginnen. Dus dat is echt heel erg fijn. Maar ook, er zijn ook heel veel mensen die uh, uh, gewoon wat geld hebben gestort En ook met hun hulp ja. hebben we het zover kunnen krijgen. Maar ook mensen, uh, wij hebben contact gezocht met mensen van, hey, willen jullie ons helpen? En heel veel mensen hadden zoiets van, nou, ik kan geen geld storten. Maar ik heb wel eventueel een noodoplossing voor jullie. Nou, ook ZFM heeft dat uh, voor ons gezegd van, als jullie niet aan het geld Komen, kunnen wij misschien wel wat voor jullie regelen? Dus ook daar heel veel dank voor. Ja. Gewoon dan, dan merk je hoe erg het leeft, rekening ja, dat ja. iedereen je wil helpen. Op welke manier dan ook. En zijn jullie helemaal rond qua financiën of hebben jullie nog geld nodig? Uh, qua geluidsinstallatie weet ik het niet en de rest ook niet. Dat is altijd een beetje dat proberen ze buiten ons dat is, boekje uh, te laten. Dat zodat wij ons anders? daar niet zo heel erg druk nee, mee. Het is uh, meer Mike en Kappel mee bezig. Okay. Ja. In ja. Maar ja. geld is altijd welkom, want dan kunnen we nieuw materiaal, materiaal kopen. Kunnen we met Zandekraampje extra, extra ook, dingen ja. maken? We hebben uh, vorig, jaar, vorig jaar zandekraampje ja. voor het eerst geïntroduceerd. En nu hebben we van de Stichting van de alle Fysiotherapeuten in Zandvoort ook geld gehad. Om dat weer te realiseren. En dat voor twee jaar. Dus we en dit jaar met Winter Santa En volgend jaar hebben we het ook weer. Het dat een, is, dat mooie, is echt kicken. Laat het een mooi initiatief zijn voor andere groepen. Uh, andere bedrijfstakken in Zandvoort. Ja, he? zeker. Om zoiets uh, zeker. te doneren. Oh, Het is echt heel erg leuk. En het is echt, ja. Het is niet alleen leuk voor de kinderen. Maar het is ook leuk voor ons daarna. Ja. Want we, we zitten en intern met z'n allen. In de ONS slapen. Nou, het is echt schitterend. Uh, help is, ONS. Uh, Oien, dat naar school. Ja, ja. Maar voor, uh, ja. voor ja. Die ik, die niet ik wist vol. dat die oh. ja, Daar slaven we dan met z'n allen en het is echt lachen, gieren, brullen. Natuurlijk heb je je dieptepunten met elkaar, maar het is vooral alleen maar leuk. En, uh, dus, ja, het is, dus is ook heel leuk om mee te doen, hoor ik. Als ja, uh, het is echt, ja. het is echt, echt een super ervaring. Het is wel heel erg zwaar, want het eerste jaar zat ik er helemaal doorheen. Hmm. En je leert er zoveel over jezelf. Mm -hmm. Ik kan van mezelf zien dat ik zoveel gegroeid ben in een jaar. Ja. En dat echt alleen maar door recreëren Omdat je gewoon 24-7 op iemands lip zit en iemand vertelt je gewoon hoe je of wat je het moet doen. En daar leer je zoveel van. Ja. Of ik... als ik het voor mezelf. Ja, nee, zeker. Daar, uh... Daar heeft Kevin helemaal gelijk in. Ik kan me dat wel uh, herinneren. Toen ik uh, jong was, toen uh, ging ik wel eens een keer met een jeugdkamp mee, omdat ik zelf uh, veel met die jeugdkampen altijd meeging. En toen was ik ook Nou, jullie leeftijd. Nou, ik was kapot na een week, jongen. Ja. Man, je ja. denkt nou, even met die, met die jeugd, hopp, op, hop, uh, we gaan een week fietsen. Nou, ja. dat is, als je dat niet gewend bent, hè, want ik denk als je vader bent of in ieder geval moeder en je hebt al kinderen, ja, ja, weet je dan... Dan, dan, dan, dan, dan, ja, dan ben je, dan je, dan je dan dan, nog moe hoor, Richard. Ja, maar dan snap je het allemaal hoe dat werkt. Jawel geen kinderen hebt nog. En ja. je... ...pah! Ja, het zijn vooral de momenten er tussendoor. Uh, op het moment dus de, hè, tussen die twaalf en die drie... ...voordat de kinderen komen, dan zak je allemaal oh, in. Ja. En s'avonds en dan zak je in. S ochtends. En zodra die kinderen komen, die nemen zo'n energie mee... Ja. ...dan word je gewoon weer wakker van. En dan gaan ze weer weg en dan dat zak je is, gewoon weer helemaal zo. in. Maar... Uh, dat merk je ook aan dat we het voor de kinderen doen. Ja. Ze geven zo'n energie. En, en jullie hebben twee plekken hè, waar jullie het doen. Zeker. Ja. Vertel nog even waar dat is voor de luisteraars. Uh, ik zit in het team Centrum. En dat is bij het jeugdhuis. Bij de, achter de kerk. Uh, achter de kerk, inderdaad. En uh, Kevin zit in team Noord. In pluspunt. In pluspunt. En <laughs> het, uh, ja dat heet nu ook. Maar ja. voor de stand wordt ja. het is gewoon pluspunt. Pluspunt, ja. Kevin, uh, noem eens één ding... ...om mensen echt helemaal naar jou toe te trekken... Waar, ...waarom moeten ze naar Pluspunt komen? Ja, wij zijn gewoon geweldig. Ja, ja, ja. dat is in het algemeen. Het <laughs> is gewoon geweldig. Nee. Wat, wat is uniek aan Pluspunten? Waarom zouden we naar Pluspunt komen? Ja, pluspunt is gewoon een... een, een, een uh, ...hoe ik het zie dan, een groot, groot complex... Mm -hmm, groot waar, we, ...waar we alles kunnen doen. Mm -hmm. Dus we hebben... ...vier, vijf zalen... ...en we zijn met zes, zes teamleiders... ...dus we kunnen gewoon per groep... ...hebben we gewoon echt de tijd voor de kinderen die wij dan hebben en dan kunnen we zoveel leuke dingen mee doen. Dat we kinderen gewoon de energie geven dat ze echt denken van hé, wij zijn hier iets. En ja, daarom kom gewoon lekker naar ons of naar centra. Maakt me niet allemaal niet uit, maar kom gewoon naar recreatie Kom, naar kom ja. gewoon. Even dat mensen een keuze kunnen maken. Nathalie, waarom zouden ze naar het centrum gaan? Uh, nou, wij hebben geen zes zalen. Wij hebben maar één zaaltje. zaaltje. En uh, ja, twee. Want we mogen nu gebruik maken van de, van de poppentheater in het museum. Het Antwoord Museum. Okay. En uh, daar zit uh, ja, ook nog een zaaltje bij waar we kunnen knutselen. Hmm. Uh, maar het is daar heel authentiek. Daar werd ja. vroeger ook recreale uh, gedraaid. En wij zijn gewoon heel erg... Uh, ja, wij zijn gewoon heel erg blij dat wij ook het centrum eromheen hebben voor speurtochten. We kunnen gewoon ja. heel veel... Lekker buiten. Ja, heel veel uh, verschillende kanten op. En we hebben gewoon een schitterend podium. En uh, nou, het wordt gewoon één dolle boel. Nou jongens, uh, wij willen je willen. heel erg uh, ja. Uh, ja, uh, succes, veel succes wensen. Dat er ja, heel veel, veel mensen succes. komen. Ja, bedankt. En uiteraard vooral voor jou, Nathalie, dat het uh, droog blijft. Ja. ja. Dat is voor jou natuurlijk veel belangrijker dan voor Kevin. Ja. Uh, maar uh, nou, ik hoop dat het een succes wordt en dat mensen zich uh, massaal ook aanmelden, stafleden. Dus uh, u hoort hoe ontzettend leuk dat is. Uh, dan kunt u zich aanmelden op www.recreade-zandvoort.nl. Ja, of je kunt ons uh, volgen als je Twitter hebt: Recreade Centrum, Recreade Noord en Recreade Zandvoort. Oké. Okay. En we hebben nog Facebook en we hebben Huis. Nou prima, we, we alles. zijn gewoon up-to-date ja. ook. Dat, dat is ja. ongelooflijk. Heel veel succes. Ja, bedankt. Heel veel succes. Dank wel. Uh, nou, Betty, we gaan nog even naar de volgende onderwerpen uh, toe. Ja, want we zijn er weer doorheen, hè, het ja. uur. Ja, dan gaan we gaan beginnen met uh, Willem Pa en Michel Demmers van de gemeente Belangen Zandvoort over uh, de reclame op de Watertoren. En dan gaan we om uh, vijf en half twaalf uh, naar de kapsalon Haar en dan gaan we het hebben over de meest creatieve ondernemersnominatie. En we eindigen dan met Wilma Kok van, Kenimer, van de GGD Kennemerland over de Fight Cancer Cream Bar. En we gaan nu uh, eindigen met uh, muziek en dat is de meest uh, kindvriendelijke muziek die ik kon uh, vinden, begreep ik. Nou, ik vond het wel gezellig. Popcorn. Ja, ja het, het was is, uh, meer het, het, het, het, het, de titel. Popcorn, ik denk, past bij kinderen. Past ook een beetje bij de kermis. Ja, ook. Die we nu ja, hebben. Ja. Dus uh, popcorn met uh, hot butter.